1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het ook vannacht onrustig. Duizenden betogers hebben zich verzameld op een plein bij het parlement... en roepen om het aftreden van president Mubarak. De politie is massaal aanwezig... en gebruikt traangas en de wapenstok om het plein schoon te vegen. Gisteren vielen bij protesten in Egypte zeker drie doden. In Suez kwamen twee demonstranten om en in Cairo een politieman. Volgens de regering zijn de betogers uit de provocatie. De betogers gebruiken Twitter en Facebook om met elkaar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 Premier Tachi van Kosovo lijkt nauwe banden te hebben met criminelen in zijn land. Dat blijkt uit NAVO-documenten die gelekt zijn naar de Britse krant The Guardian. Eerder maken de Raad van Europa ook al melding van Tachis mogelijke betrokkenheid bij misdaden. In de gelekte documenten staat dat Tachi nauwe banden heeft met Javid Galiti, een parlementslid dat in verband wordt gebracht met mensenhandel, politieke moorden en drugshandel. In de documenten staat dat hij feitelijk de basis in Kosovo. Het Westen zou daar al jaren van op de hoogte zijn. Het weer nog, vannacht bewolking en opklaringen en wat regen of natte sneeuw. Minimum temperatuur rond het vriespunt. Overdag wat lichte neerslag, een stevige noordoostenwind en een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank du In het eerste uur van Kazeruna. Welkom terug bij de NCV trouwens. In het eerste uur van Kazeruna kon je luisteren naar Bart en Tim Gunneveld. Horlogemakers met een passie voor uurwerken. En niet zo persoonlijk als een mooie klok, een mooi horloge. Het hoort bij jou en het zegt ook iets over jou, denk ik, hoop ik, wat ik wil doen. Laat me jouw uurwerk horen. Toon me jouw klok en ik vertel je wie je bent. 0800-1121. De eerste. De eerste bellen. Je mag het nu laten horen, hoor. Laat me horen. Ja. Nee. Ja. <laughs> ik, hoor, ik hoor alvast de vrouwstem. Maar eh, dit, dit, dit, dit klinkt... Dit is geen horloge. Dit is, dit is iets, iets, iets wat staat. En Ik denk een... een, een Um, uh, uh, dit, dit, dit hoort niet bij een, een, een jong gezin. Dus je bent, um, laten we zeggen, vijftig. Uh, uh, uh, uh, en het is een, uh, een klok die midden op de kamer staat. En je hebt een traditioneel interieur. Uh, ja, dat klopt. En uh, een beetje ouderwets. Een beetje ouderwets? Ja, uh, van dit, uh, ja, een donkerbruin het donkerbruin uh, van het hout uh, vroeger... Uh, uh, ja, een bankenstil, een beetje, inderdaad, een beetje traditioneel. Nou, dan ben ik niet zo oud en nog niet zo jong. Maar, maar ja, dat klopt. Hoe, hoe oud ben je? Nou, um, ongeveer, raden nog door de, door de, een beetje door de stem. Ja, dat was dat, dat, dat Moeilijke lastig. Moeilijker soms. Ja, ik... ik, ik en vooral ik... voor een vrouw misschien. <laughs> ja, ik, ik dacht, uh, ik, ik weet wel dat je Victoria heet. Dat heet ja, welkom. mooie naam is. Mooie naam, absoluut. En ik, ik, ik, uh, ik, aan je klok te horen, dacht ik dat je ouder dan 50 was. 50, dan ben ik weer 50 plus. Je, oh, maar je bent jonger. Nou, 50 plus. Oh, 50 plus ben je goed. Hou het daarop. <laughs> bijna even, bijna 50. Beschrijf, beschrijf je klok even als je wil. Mm, ja, het is een, uh, inderdaad. Um, het is een, noemen ze dat, een regulator. En dat ging aan de muur. Het is ook niet zo groot. Yeah. Dat heb ik ooit gekregen heeft, van uh, mijn ex-schoonvader. Yeah. En uh, dat vond ik zelf niet zo geweldig. Maar heb ik toch laten staan. Dus zijn, uh, ja, die cijfers, die zijn Romeinse cijfers. Die zijn wel mm -hmm. mooi. Uh, dit, is een, ja, dit is een beetje ook. Uh, ja, die hoort ook bij, bij, bij de meubels. Hè? Dus uh, uh, het is een regulator en het staat onder een A. Oké, okay. onder een A staat hij? Ja. En wat, wat, wat bedoel je met onder een A? Ja, dat, dat, onder de naam regulator. Die staat ook zo mooi met die mooie letters. En heeft een venster, een rampje, uh, met, met een glaas. En dan die, die, die de hangen die penden die natuurlijk. En er staat er een A. Ik weet er niet wat dat betekent. Nee. A. In ieder geval staat er wel een A. Maar wat betekent dit, dit uurwerk voor je? Uh, voor mij wat het betekent? Ja. Uh, gewoon een herinneren aan, uh, ja, aan die tijd waarop ik ben uh, Spaanse afkomstig. En um, dan ben ik hier 30 jaar, ben ik getrouwd geweest met een, een Nederlandse man uit het dorp, een uh -huh. Dat is toevallig, die hoort dat die radio, radio BRG. Ja. <laughs> en uh, ja, zijn wel herinneren van vroeger. Maar niet dat ik ja, zo ongehecht ben en misschien binnenkort wil ik het, ja... Boven op de zolder hangen, maar momenteel is hij hier in de kamer. Goed, ik wil je in ieder geval danken, Victoria, dat je me hebt, uh, hebt laten horen. Dank je wel. Oké, okay, een hele mooie programma. Oké, okay, dank je wel. Dank je wel. 0800-1121, toon me uw klok en ik vertel me wie u bent. In de nacht. Het is zet over één in de nacht. Hallo? Ja. Dit... Heb je het gehoord? Ja. Nog één keer, nog één keer. Het is zes over één in de nacht. Hallo, twee minuten voor hoor. Ja. Het is een gesproken klok. Klopt. Dat is bijzonder, dus u bent blind? Ja. Bingo. Uh, en het, maar het is, wel, het is wel een modern apparaat. Ja hoor. Um, en nou goed dat u man bent, dat, dat, dat, dat kan ik. Ja, dat weet ik. <laughs> Maar dit is een bijzonder ding in ieder geval. Ja, maar het is niet zo duur hoor. ik is straks een getal van 300.000 euro. Ja. En deze kost 18 euro. Oh ja, dat is, is dat een, heel dat andere, al wat, hè? een heel andere prijskategorie. En maar waar, sta waar staat hij? Het is wel een handig apparaat voor blinden. Je kunt er dus ook nog de slaapstand mee instellen. Je kunt dus bijvoorbeeld ook een wekkerfunctie hebben. Dan druk je op een bepaald knopje. En, en wat zegt hij dan? Dan? Nee, dan gaat hij alleen maar piep, piep, piep en dan gaat hij dus een soort zoemetje. Maar dat kan ik nou niet laten horen, dan is hij helemaal ontregeld. Maar okay. gewoon, ja, een klein piepje kan ik laten horen. Hoor? Ja? Als je ingesteld, daar zet ik er weer mee uit. En dan kun je de tijd instellen dat je dus gewekt wil worden, maar dat lukt niet met dit horloge. Maar wel bijvoorbeeld dat je je medicijnen moet innemen of zo. Het is, oh wacht even, het is een horloge. Ik dacht dat het echt een klok was. Nee, het is een horloge. oké. Okay. Pardon. En het is.. Uh, het is we we, we blinden en zien is het algemeen bekend hoor. Het valt best mee. Het is een hele eenvoudig... informatie. Ik geloof zelfs dat ze in Japan gemaakt zijn, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Met een Nederlands stemmetje. Oh, en oh, wat zegt dat stemmetje dan? Hoor? Ja? Het is zeven over één in de nacht. Ach, Heb je gehoord? Wat een schattige stem. Het is 7 over één in de nacht. Ja, het is trouwens 9 over 1, dus Ja, misschien... ik, zei, ik zei, hij is. Hij is... Ja, ja, ja. Is, uh... Mevrouw, opletten, het is twee minuten later. Ja, dat weet ik, maar dat komt. Uh... Ja, maar... het is gewoon even pas versteld en dat kan ik zelf niet. Ah, maar ja. het is wel een heel erg handig hulpmiddel, vandaar. Hoe lang heb je hem? Deze pas kort, want die gaat er met een stuk, maar ik, sinds ik blind ben, ik ben 13 jaar blind, uh, altijd eentje gehad. Die komt ik heb een Engelstadige gehad, vond ik ook niet erg, vond ik wel leuk. Ja. En, uh... En je, hij doet het pas als je erop drukt. Hè? Want straks hadden ze dus over het dure horloge waar je ook op moest drukken. En dan ging hij dus praten en zeggen wat hij, hoe laat het was. Nou ja, hij, hij, hij, hij klingelt. Denk, ja, het, je hebt echt, echt een klokkenspel wat dan losbarst. Uh, ja. nou, ik vond het dan mooi hoor. Maar dit werkt eigenlijk precies hetzelfde. Alleen die stem, dus, ja, hoe noem je dat? Een, een, een computerstemmetje eigenlijk. Hè? Ja, maar ontzettend belangrijk voor jou. Ja, je snapt niet hè, dat ze dat voor 18 euro kunnen leveren, zo'n klein dingetje. Hè? Ja. Maar erg handig. Ja, ja, het zit allemaal op een paar, paar, paar kleine onderdeeltjes. Maar ja, kun, kun je je voorstellen dat, dat mensen, de echte liefhebbers, uh, een grote bedragen over hebben voor bijzondere mensen? Ja, ik, ik, ik, was zelf, ik ben zelf een klokkenmens. Ik heb hier een huis, een hele hoop klokken. Bijvoorbeeld een westminster, die slaat onder de kwartier. En een koekoek van 100 jaar oud. Dat vind ik prachtig. Dat we, dat, soms zeggen mensen, je wordt toch gek bij jullie. Maar goed, het is nu helemaal zo. En uh, prachtig vind ik dat. Heb jij een, een, een, een, een telefoon aan een snoertje of kun je rondlopen? Ik kan rondlopen. Laat, laat eens een klok horen. Oh, dat moet mijn vrouw doen, want ik, ik, ik ben ook nog een klein beetje... Dan moet je, we hebben hier een pendule staan. Dat is een honderdjarige pendule. Die gaat nou dan... Dan zet ze hem op half twee, hè? Ja. Ga je doen? Oh, uw vrouw is gelukkig nog wakker. Nou, dat scheelt ook qua herrie maken. Hoor je hem? Ja, ik hoor hem één keer slaan. Eén keer, half twee. Het, het half, half twee pingeltje van de pendule. 100 jaar oud. Ja. Die is honderd jaar oud, ja. Een familiestuk? Ja, van mijn vrouwskant. Heel leuk ding. In zo'n koperen geval. wel mooi hoor, Frans een Franse. En we hebben nog een dat is Misschien ken je zo'n klok. Een die, comptoise? Nee? Jawel, dat is een hele bekende... Die zat vroeger in een kast in Frankrijk. Maar wij hebben hem dan buiten de kast. En die slaat bijvoorbeeld om twee uur twee keer. En dan een minuut later nog een keer twee keer. Maar wat is een comtoise? Dat is, een... is gewoon een naam van, van, de, van de klok. Een, een soort klok. Een, een, een klok... Die met een wijzerplaat en daaronder hangt een harpslinger. Een lange slinger met zo'n okay. grote balde aan, als het ware. Een harp, met twee grote gewichten. Maar die, die loopt heel langzaam? Die loopt heel langzaam, slaat die. En die loopt dus een week lang op die twee gewichten. Dan trekt mijn vrouw ze weer op. En dan... Uh, ja. Dus dan... Uh, maar kun, kun je het geluid laten horen van het lopen? Dus niet dat, dat, dat... Ja, ik ga dat, dat doen, dan moet ik naar de gang toe. Is dan, het verlopen? Ja hoor, ja ja, ja, ja. ja. Hoor je dat waar je ook loopt, hoor je, je hoort een klok steeds. Ja. Dan sta ik bij die comptoise. Dan ga ik hem... Hoor. Je sloeg dan nou half twee. Dat lukt ja. me vooral even, hè? Ja. En de tik hoor je hem? Ja, heel zachtjes, ja. Twee keer. Ja, nou, prachtig. Dat is het succes hoor. Dan zet ze hem stil, anders komen we in de wagen. Hmm. Duidelijk. Ik, ik heb het gehoord. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ed van Mierlo. Leuk je Dankjewel. Dank dat je erbij was. Bye. Dankjewel. Toon me uw klok. Ik vertel u wie u bent. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Dan wil ik graag jouw klokgeluid laten horen. Laat me horen, de klok. Ja, ik, ik, ik hoor een, een traditionele koekensklok. Eentje die me ook trouwens aan mijn en oma, uh, doet denken. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond, Hans meeste. Dag. Ja, dit, dit, dit, dit hoort ook bij... Uh, bij dit, ik, ik weet dat veel, ik denk dat heel veel jonge gezinnen... ik wou zeggen moderne, maar jonge gezinnen... dat die de kriebels krijgen van een koekensklok. Uh, dus u, u, bent, u bent ook u bent niet jong. <hijen> 36. 36? Ja. Hoezeer Hoe zeer kan je miszitten? Ja. <laughs> ja. Precies. Ja. ja. ja. Waar, waar, waar komt... Uh, wat is het verhaal van deze koekoeksklok? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk hoor. Uh, ik heb zelf jarenlang in de binnenstad van Gouda gewoond. En daar was uh, de Sint-Jan uh, was mijn, uh, mijn uh, klokgeluid. Elk kwartier uh, liet ze van zich horen. Dus ik wist uh, feilloos hoe laat het was. Toen ben ik verhuisd naar de, de Koekoekstraat. Dus, uh, ja, er uh, was duidelijk dat ik ook graag een, uh, een klok had die me aan de tijd herinnerde. En uh, ja, die link was snel gelegd. Een, in de staat, dus dan moet er een google -klok komen. Zo simpel ja. was het. Ja. Ja, en. Uh, die hangt uh, bijna drie jaar. Ja, en, en waar, waar komt deze Kugelstok vandaan? Is het een speciale klok, of ben je gewoon stom, uh, simpelweg een winkel ingelopen en zei: doe die maar? Ik ben wel eens uh, zoeken. En. Uh, ja, ik wilde wel echt een mooie koekoesklok. Um, ik heb nog wel gekeken naar een, uh, naar een wat oudere. Maar ja. Dat ik heb uiteindelijk gewoon een nieuw gekocht. In een. Uh, je hebt, hebt zo'n speciale koekoekswinkel. Uh, nou ja, Dat zeg je zijn, nou. Maar ik, ik zou eerlijk gezegd niet eens weten hoe je aan een koekoesklok komt. Anders dan op een veiling. Nee, ze dus worden nog steeds gemaakt. Vooral in Duitsland. Hè. In Duitsland zijn nog heel geliefde klokken. En. Uh, ook dat in Winterswijk zit. Een winkel daar in de buurt. Ah ja. Goed, daar, daar heb je hem gekocht. Ja. Uh, en en uh, woon je alleen of heb je een gezin? Uh, nee, ik woon alleen. Oké, okay. nee, ik voel me namelijk af of die koe zoek, uh, liefde van jouw gedeelde liefde was. Maar ja, als je hier eentje woont, dan is dat wat dat betreft, heb je daar geen enkel uh, uh, omkijken naar. Nou, ja, je kunt hem natuurlijk ook uh, uitzetten. Maar uh, nou, zelfs dat, uh, dat is eigenlijk wel grap. Het, uh, het uh, lokt altijd reacties uit, ja. Ja, dat kan ik me niets meer voorstellen. Maar dat hoekt koe ook natuurlijk gewoon de hele nacht door. Over een kwartier, dan gaat hij weer. Ja, nou ja, ik heb nu even vooruit gedaan natuurlijk, maar uh, ja. ja. Oké, okay, nou, Hans, dank voor het bellen, want zo weet je, nou, Hans. Hans. Dankjewel. Ja? Dankjewel. 0800 1121. Toon uw klok. Laat hem horen. En ik vertel u wie u bent. Laat hem maar horen, de klok. Ja, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Dit is een statige klok. Ja. Dus u bent ja. een statig mens. <laughs> dit is een... Uh, ik zal u de, het, uh, de geschiedenis van die klok vertellen. Die is eigenlijk van mijn overgrootmoeder. En die is overgegaan aan mijn grootmoeder. Toen mijn grootmoeder is overleden, heeft mijn vader hem gekregen... Uh, toen was ik nog thuis ongetrouwd en toen bleek dus, of toen zat er een dikke laag verf zat er op die klok. En die heb ik dus met uh, uh, verfverwijderaar, heb ik die klok helemaal schoongemaakt. En toen kwam er een mooi donker bruine hout kwam eronder vandaan. Beschrijf, beschrijft u de klok eens, hoe ze nu uitziet? Het uh, is dus een, een Friese staat Ja. Uh, uh, ja, een wijzerplaat met, met de Romeinse cijfers, en daarboven boven de wijzerplaat staan wat huisjes geschilderd. En ja, wat moet ik er eigenlijk meer vertellen? Maar het is, het is van: ik heb hem pas bij een professionele antieke klokkenmaker gehad. En die kwam tot de ontdekking dat uh, het origineel is, het eigenlijk een stoelklok. En die is omstreeks 1860 omgebouwd tot een staartklok. Wat is het verschil tussen een stoelklok en een staartklok? Ja, dat, dat, dat hebben ze in, een, in het houtwerk van een staatklok ingebouwd. Dat is een. Ja, wat precies het verschil is, weet ik ook niet. Maar oorspronkelijk was het een stoelklok, zegt de klokkenmaker. Ah ja, maar dit is een gevalletje ombouw. Ja, die dus zijn plusminus 1860 is hij omgebouwd naar een staartklok. En hoe is hij er technisch aan toe? Want hij doet het nog hij wel bij Hij is helemaal goed gerepareerd. En hij doet het prima. Ongelooflijk. Hè? En hoeveel, hoeveel, hoe loopt hij erg gelijk ook nog? Nou, vrijwel. Vrijwel. Maar ik heb wel eens van de klokkenmaker gehoord... dat ze dus erg gevoelig zijn voor temperatuur. Dus dan kan hij iets langzamer lopen of iets sneller lopen. Oh ja. Dat heb ik al eens een keer gehoord van een, een klokkenexpert... en het programma van Kunst Kitsch. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Want als, als het warmer wordt, dan zet, zet het hele mechaniek natuurlijk uit. Ja, dat zijn allemaal van die koperen uh, camera, Ja. ja. En, het is, het is, en toen vroeg ik die klokkenmaker... Ja, ja, er zat rode verf op. Nee, zegt die klokkenmaker... Dat was vroeger deden ze dat met ossenbloed. Ossenbloed? <laughs> ja. Jakkes. Met die klok ingesmeerd met ossenbloed. Jakkes. Aan de binnenkant, ja. het houtwerk. Ja, ja, ja, ja, ja. En daarvoor is misschien die die mooie uh, bruine kleur op die klok gekomen. Dat uh... Het is te uh, ja, mooi uit. En toen dacht u, er zijn van die dingen die je maar liever, beter maar niet kan weten. Ja, ja, ja. maar ik dacht dat het, ik had niet anders geweten dat het verf was. Ja. Dus, uh, maar hij is dus uh, ja, de, dus, hij, van mijn over, ja, ik heb het hele niet gekend, maar de, daar, mijn vader vertelde dat toen hij kind was, dat hij al bij zijn grootmoeder hing. Dus uh, zo, het is eigenlijk een erfstuk wat in de familie is gebleven. En ook in de familie zal blijven, als ik het hoor dat zo. Dat hoop ik wel, dat een van mijn zoons hem uh, dus nog wel goed behandelt in, uh, in de familie houdt. <laughs> ja. Goed, ja. Dank, dank voor het bellen. Goed, graag gedaan. Dank u zeer. Ja, dag. Dag, laat ons een uurwerk horen. En wij praten daarover. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Als u een geluid kan laten horen, dan uh, vinden we het bijzonder prettig. En ook het verhaal wat erbij hoort, uiteraard. We gaan luisteren naar muziek JJ Cale where the sun don't shine. Last time I seen you, you was on my back. Been so many times, I can't keep track. You play around, you know it's true. I got some information just for you. If you talk to me, you will find. was dat toonmuurklok. Laat hem horen. En ik vertel u wie u bent. 0800 1121 Dat is het telefoonnummer van uh, Casa Luna. We gaan, uh, we gaan luisteren. Ja. Ja, dit, dit, dit, dit is ook, ook weer een, een, een, een, oud, een oud uurwerk. Het klinkt oud... Even luisteren. Het is... Het is goedenavond. Met wie, praat, met wie spreek ik? U spreekt met Ed Brink. Dag Ed, nacht. Het, het, klinkt, het klinkt in ieder geval als een... Uh, ja... Het is een, uh, een, een... Het klinkt wel bijzonder. Het is wel vol in ieder geval, volle tonen. Wat, wat is het precies voor uw werk? Uh, het is dus een uh, chronograaf. Een chronograaf? Ja... Een chronograaf klinkt mij als schepen. Nee. Ja, die hebben ook inderdaad een chronograaf. Ik wou dat ik zo'n klok dus nog kon krijgen, of kon krijgen, kon kopen. Uh, ik weet niet of je die scheepsklokken kent. Ja. Dat zijn dus die uh, die in een kistje zitten. En met ja. een uh, Ja. Ja. En, dus dat je dus de golfslag opvangt. Kardanische klokken zijn dat, die, die de, de, bewegingen, de, de horizontale en de verticale bewegingen compenseren. Precies, ja. Ja, ja. Dat heeft deze niet? Nee, want het is gewoon een horloge. Dat meen je niet. Dit, wat we net hoorden is een horloge? Dat was een horloge, ja. Dan wil ik hem nog een keer horen. Ik, daar komt hij. Dus wat de uh, heer uh, uh, Greunenveld u uh, net verteld heeft... Dus, mm -hmm. van een minuuterepetitie, uh, mm -hmm. dit is een kwartierrepetitie. Die zit er dus ook op. Maar leg even uit wat precies een kwartierrepetitie is. Dat is dus uh, als je dus s nachts uh, dus slaapt of wat. En vroeger, nou ja, dan kon je geen licht maken zo snel. Dus dan drukte je dat ding in, dus die knop. En dan krijg je dus, eerst dus, krijg je dus ping. Dat is dus, die, die geeft het uur aan. En dan ping ping. Dat is dus het uh, kwartier. Ik zal ja. nu dus even, uh, want het is bijna half twee. Ik zal hem iets verder zetten. Ja. Ja. Dan, uh, dus nu slaat hij dus even wacht hoor. Zo. Nu slaat hij dus uh, één keer en dan slaat hij twee keer ping ping ping ping. Daar ja. komt hij. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dit, dit is behoorlijk hard nog voor zo'n klein ding. Ja, maar ik hou hem ook tegen de microfoon van de telefoon, hè? Ja, maar dan nog. Ongelooflijk. Hoe groot is het horloge? Nou, het zal dus ongeveer een 5,5 nou uh, centimeter in doorsnede zijn. Ongelooflijk. En dan komt dit, dit grote geluid uit. Maar dit, dit is ook een heel duur uh, horloge? Uh, het kostte wel een paar centjes, ja. Maar in het uh, Geunenveld bereik zou ik maar zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat ik zeg, het is, het is wel een heel oud mechanisme, dus dat uh, kwartierslagmechanisme. Uh, Hoe kom je hier aan? Uh, ik heb hem gekocht, ooit in breda, dus uh, daar was ik aan het schoppen de bonken. Aan het wat? Aan het schoppen de bonken. En wat is dat? Dat is dus gewoon dus door een stad oh, uh, lopen. Oh ja. En dan, uh, uh, gewoon, uh, sorry. Gewoon antiquities af en dus overal kijken, dus. Ja. En toen kwam je dit ding tegen. Dit ding is een tegen. Chronograaf. Ja. ja. Ja. En die hebben we dus gearresteerd. Ja, figuurlijk, ja. Geconfiskeerd. En, en hoe lang geleden is dat nu? Uh, deze zal ik dus uh, vier jaar hebben. Oké. Okay. En je hebt hem ook dagelijks om. Nee, ik heb hem dagelijks niet om. Want hij behoort bij mijn verzameling. Hoeveel... Ik heb dus meer horloges. Hoeveel heb je er? Uh, nou, ik schat zo ongeveer een dikke twintig. Maar allemaal dus vestzakhorloges. Dat is dus de spe uh, specialisatie. Ja, vestzakhorloges. Geen polshorloges. Geen polshorloges, nee. Heb je nog een bijzonder vestzakhorloge dat je kan laten horen? Nee, die heb ik zo niet bij me dus. En dat zou dus uh, dan uh, een uh, independent second zijn... Dat wil zeggen dus, die geeft dus ook. Die heeft dus twee keer dus dat je hem op kan winden. Ja. Ja, Dus dat is gewoon een uurwerk met uh, ankergang. En er zit een mechanisme in dat dus de seconde dus precies weergeeft. Wat is een ankergang? Een ankergang, dat is dus. Ja, dat, ja hoe, moet ik, hoe moet ik dat zeggen? Dus uh, voor mensen dus die het dus niet weten zoals ik en denk ik heel veel mensen ja ja dus nou bijvoorbeeld een uh, staartklok dat zegt een heel veel mensen wel uh, die zegt dat wat ja nou die hebben dus praktisch allemaal dus uh, ankergang ja uh, ja maar nou weet ik het toch niet uh, nou het is dus een uh... Maar we kunnen het ook laten liggen, hoor. Als het gewoon te ingewikkeld is, laat maar ja, gaan. Ja, dat, dat is wordt een... echt te, te ingewikkeld, dacht ik okay. dus. Uh, maakt niet voor uit. Voor een heleboel mensen. Ja, ja, maakt niet uit. Ik D weet dus wat het is, maar... Precies. Maar jij bent, jij bent wel echt een liefhebber. Je bent een liefhebber van het genre. Uh, Nou ja, ik zeg, ik heb ook een heleboel klokken hier in de kamer hangen. Ik zeg, vermoedelijk kunt u er één horen, dus dat zal uh, mijn staartklok zijn. Ja, die hoorde ik net heel even langskomen. Tik, tik. Laat hem eens horen? Ja, dat gaat moeilijk dus, omdat ik er niet heen kan lopen. Oh. Nou, wacht. Even, wees even stil. Ja. Ik ben, ik ben wel benieuwd. Want jij bent ja, ik echt, met... ja, we hoorden hem. Ja, nee, absoluut, we hoorden hem. Jij bent de klokkenmens. Wat voor werking hebben klokken op jou? Het geluid van klokken? Uh, nou ja, het is hartstikke uh, ja, prachtig. Dus Bijvoorbeeld dus, uh, oud en nieuw. Dan zit ik hier met mijn klokken allemaal dus uh, uh, lopend... En ja, dat is een prachtig gezellig gehoor. Jij bouwt met oud en nieuw een feestje met je klokken? Ik heb dus een feestje met mijn klokken. Je haalt ze allemaal naar je toe? Uh, nee, ik zeg van zang ze hier, overal dus, in, in mijn kamer. En dan zit je het, te midden van je klokken? Lekker te lezen en lekker te luisteren naar mooie muziek of wat. En de klokken dus, die worden dan dus, dat ik zie, uh, van tijd tot tijd even bijstel... dat ik ze dus uh, om twaalf uur allemaal tegelijk kan laten slaan. Zoveel mogelijk. Laat ik zo zeggen, van, dat is natuurlijk nooit mogelijk... Maar om twaalf uur moet het één grote kakofonie zijn. Dan is het wel dus, uh, ja... Dan zouden ze wel zeggen, jij bent getikt. Dat grapje heb je vaker gemaakt, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar ja, dat, dat zijn klokkenliefhebbers sowieso natuurlijk, hè. Behoorlijk. Maar wel op een leuke tik. Ja, het is, oh, het is een zeer gezonde tik, hoor. De, de, de, de, het is niet gevaarlijk. Nee. Het is in ieder geval een bijzondere manier om auto nieuw te vieren. Dank voor dit verhaal, Ed je oh, wel hè? En een prettige nacht. Dankjewel. Ja, ook een prettige uitzending hè? Ja, dankjewel. 0800 1121 Het gekkel Het volgende klinkt zo. Dit... Ja, dit, dit, is, dit is helemaal moeilijk thuis te thuis te brengen. Ja. nacht. Go, Goedenavond. Met wie spreek ik? Jan Pullers. Dag Jan, goedenacht. nacht. Ja. Eigenlijk, hè, ja. ja. Nou, ik heb hier een. Uh, ja, zeg u maar, wat denk je ervan? Ja, nou het ja, ja, kijk. Kijk, het, het, het, het, misschien had ik het eerst moeten zeggen. Want jij, jou, j, jij bent... Uh, jij klinkt jong, uh, dat wil zeggen, uh, ergens tussen de 30 en de 40. Oh, heerlijk. <lacht> het is niet waar? <lacht> Zal ik je <het> stellen? Ja. <lacht> 72. Zo. Nou, dat, dat, dat, is, heel, dat is heel prettig. Hoewel ja. eh, 72 maar zijn... Van, ik, maar ik geniet van het leven, dat moet wel zeggen. Nou ja, ik, moet, ik wou net zeggen, want ik, ik ga je heel gek zijn, Want als je 72 bent, is ook een heerlijke leeftijd, eh, lijkt me. En elke leeftijd heeft zijn voordelen. En zijn nadelen. Wat is we dit wel, voor klok waar we naar luisteren? Het is een... Uh, een Een? Uh, ja, een valse. klok Het twaarsen. Dat werkt ik gekocht. Ik heb er echt geen stand van. Maar het is een, het schijnt een, een oude, oude bruidsklok te zijn en die is uh, ongeveer 200 jaar oud. Ik denk 190 tot tussen 190 en 200 jaar. Hoe ziet hij eruit? Nou, het is een, een, een, een, een uh, ja, zo'n zo hele lange slinger, zo'n zo bloem, een bloemslinger. Er zit een heel bruidsboeket in ja. ingemaakt en uh, ja, het, het is dus. Het is een hele leuk en dan het, het, het, het, het, het dus, uh, de wijzerplaat met Romeinse cijfers. De verbinding is ver van briljant, Jan. Ik hoop dat het goed blijft gaan. Ja. Kijk, ik heb mijn mobieltje aan, maar uh, uh, de wijzerplaat, daar is, is ja de, de uh, er staan dan ook weer de minuten aangegeven en dan ja, staat er een een familienaam. Staat er staat erop. Ik heb hem ooit gekocht. Ik, heb er, uh, ik kwam bij, bij iemand. Ik zat toen uh, in de Australische wereld. Uh, uh, toen kwam bij een klant en die had die klok hangen. En ik, daar heb ik jarenlang. Ik... Ja, Jan, Jan wij, het, het, is, het is heel naar, uh, maar die verbinding is, is zo slecht. Dit wordt echt, echt een verzoeking. Ja, je valt af en toe net. net en dat, we kunnen je net verstaan, maar dan weer net niet. Oh, dat is heel vervelend. Ja, en je was net zo lekker op dreef. ben uh, heel ververd. Nou, ik kan hem, ja, nee, ik, ik wil zeggen overzetten op mijn... Uh, nee, dat mijn gaat niet werken, zullen, dat gaat niet werken. werken. Dat lukt niet meer. Jan, ik ga je gewoon hartelijk danken. En uh, uh, uh, uh, veel dank voor het mooie geluid en het verhaal. Dank je wel. Hartstikke fijn. En een fijne Doetjes. nacht. Dank je dag. Dankjewel, dag. 0800 1121. Uh, laat me uw klok horen. En ik vertel me, vertel u wie u bent. Ben ik, ja? Ja, u bent. Ja, laat hem even horen nog. Zo, dit, dit is wel een indrukwekkend, uh, indrukwekkende uh, knal. Ja. Dit klinkt, dit is ook echt zo hard als het klinkt. Nou, het is vlak voor de klok. Ja, maar als je dat vertekent natuurlijk ook een beetje. Want we hebben net ook al gehoord hoe een horloge kan klinken... als je de, de, de telefoon er vlakbij hoort. Maar dit, dit is wel echt hard? Nou, niet zo hard hoor. Het is een klok die is uh, ongeveer 40 centimeter hoog. Ja. Art Deco. Ja. Dus uh, met een ouderwets uurwerk erin. Ja, voor de rest heb ik er niet zoveel verstand van. Maar hij is uit een... Uh, ja... Een soort van erfenis. Ik heb daar uh, voor Christen uh, ingeleverd bij een soort veiling. Ja. Om, ja, uit een erfenis die. Maar wacht even, wacht even. U, u hebt hem uit een erfenis verkregen? Nee, nee, ik heb Christen ingeleverd. En daar heb ik eigenlijk die klok voor teruggekregen. Ja, oké, ook Christen. Chrissen is... Indonesische uh, precies dolken, zeg maar. Ja, ja. ja, want die wilde ik niet meer in huis hebben. Want u, dat brengt ongeluk? Ja. Maar Christen mag je niet verkopen? Nee. En dan moet je weggeven en dan krijg je er iets anders voor terug. Ja, dus u heeft die Christen niet verkocht en niet op de veiling gebracht... maar u heeft ze geruild? Nou, ja, nou, nou niet nou, op ja, een veiling gebouwd. Ja, een soort van met veiling is dat dan. Oké. Okay. Een soort ruil, uh, een ruil? ruilhandel. Voor deze klok. Zo maar Hoe groot is de klok? Uh, veert, ja, zo'n zo 40 centimeter hoog. En, en die bellen die we net hoorden? Uh, dat zijn grote bellen aan de zijkant? Of zit die nee, in het Nee, het is gewoon een klein, heel uh, klein Art Deco klokje. Ah, ja. dat, dat zit gewoon een, uh, een, een snaar. Ja, zo'n zo zo zo ring in. Uh, ja, ja, dat zou ik nou voor te doen, maar dat slaat ook nergens op. <laughs> ja, nou, we, <laughs> we kunnen dit volgen. Ja. Zo'n uh, snaarvormig. Uh, nou, daar, daar, daar vallen twee uh, pennetjes op. Is het is de klok van de opluchting, zou ik maar zeggen, dat de Krissenruil goed gegaan is? Ja. Ja, na dat tijd is het uh, goed gegaan, ja. Want u heeft wel een beetje in de piepzak gezeten, erover. Over die christen? Ja. Ja, die hebben een en al ongeluk gebracht. Vertel eens. Um, mijn vriend is overleden aan leukemie. En toen had ik die christen nog in huis, want ik woonde bij hem. Ja. Um, ik zeg, ja, ik ben niet bang voor die christen. Maar Toen kwam er een keer een Indonesische man bij mij na en zei, jij moet de christen wegdoen. Ik zei, ja, d -d -d -d ik, bedoel, ik doe niet aan de guna guna. Dat is dus zwarte magie. Ja. Um, um, een paar jaar daarna kreeg men zus leukemie. En dat was voor jou het teken? Dat was voor mij het teken dat, dat ik ze weg moest doen. Ja. Hoe kwam je aan die chrissen? Het waren er twee? Twee, nee, het waren er zes. Hoe kwam je daaraan? Nou, dat was uit zijn familie vanaf. Ah ja. Hij, hij, was, uh, in, hij had een Indonesische familie? Ja. Ja. En op het moment dat die chrissen het huis uit gingen... Uh, toen was het ook afgelopen met alle narigheid? Uh, uh, nou, ja, gelukkig heeft mijn zus uh, het overleefd. Met de leukemie. Dus ik heb ze toen gelijk weggenomen. Toen mijn zus Leukemie kreeg ook. Ja. Ja, dat weet ik. Ja, ze kunnen mij niks doen. Maar jij ziet wel echt een relatie daarmee. Het feit dat jouw zus die leukemie overleefd heeft. heeft voor jou ja. ook te maken met het feit dat je die Christen niet meer in huis hebt? Nee, toen mijn zus Leukemie kreeg. toen ging ook gelijk die Christen het huis. Ja, doen. maar ik zeg: het feit dat ze het overleefd heeft. heeft te maken met het feit dat die Christen vanaf dat moment er niet meer waren. Ja. Okay. Ja, absoluut. Oké. Okay. Goed. Want om, ik... Omdat ik dan, ja, ja, ja ik ben daar donor dan geweest voor W-merk donor Maar ja, dat. Ja, ja. oké. Okay. Goed. Dus, goed, dus die klok die heeft dan voor mij een hele ja, symbolische waarde. van... Oké, okay. goed. De, ik... de, de tijd is anders. Letterlijk. Ik kan ja. me ook voorstellen dat op het moment dat iemand de tweede in jouw nabijheid die ziekte krijgt... dat het begrip tijd sowieso een hele andere dimensie krijgt. Ja. Dank voor het bellen. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En alle nee. goeds. Dank je wel. Eén geluid nog. 0800-1121. Laat me horen. De klok. Ik weet niet of u mij hoort. Hallo? Ja, Laat de klok maar horen. Of, of oh. het uurwerk. Uh, Jij ja, spreekt met Calden. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik heb hier tien klokken. Tien! In de kamer? Ja? Waarvan uh, acht hangklokken en. twee staande. Als u thuis thuiskomt uh, van vakantie, wat is de eerste waar u naartoe loopt? De eerste waar ik naartoe loop, dat zal ik zo vertellen. Ik laat even een, uh, een klok horen die om het kwartier slaat. Ja? Dit is het half uur. Ik kan me voorstellen als je uit Nederland weg bent um, en je hoort dit geluid dat je emotioneel wordt. <laughs> Ik vind het nou, namelijk nee, zo is... ongelooflijk Hollands ja. geluid dit. Mooi geluid, hè? Ja, prachtig. En, uh, oer- en, en oer-Hollands -oer voor mijn gevoel. Een kwartier later dan slaat hij uh, nog een langer riedeltje en om het hele uur nog langer. En dan slaat hij het aantal uh, uren, zeg maar. En dit, het is een hangende klok? Nee, dit is een staande. Een staande een klok? Een soort pendule. Oké. Okay. En waar staat die? We hebben nog een hangen die ook om het kwartier slaat. Maar ik wil nog even iets over die comptoise klok. Ja. Er zijn twee mensen die erover gesproken hebben. Ja. Ik heb er hier ook een hangen. Uh, een comptoise klok, de, de slinger, daar zit een, een harp aan. Ja. Dat is een echte comptoise met een hele grote koperen schijf. Maar die klok, die eerste meneer vertelde dat hij twee keer slaat op het hele uur. Hè? Ja. Nou dat is vroeger, want het zijn oude klokken, Franse klokken. Uh, dan lag men op bed. En dan ging die klok slaan. Het is een zware slag. En dan hoorden ze niet precies hoeveel uur die nou sloeg. Mm -hmm. En dan hoefde men maar even twee minuten te wachten. En dan kon je precies horen hoeveel, uh, hoeveel slagen die had. Want hij slaat dus op het hele uur. Op het hele uur. En twee minuten later nog een keer. Ah ja. Dus... Het is een hele zware slag. Ik zal hem even op twee uur laten slaan. Sorry? Ja? ja. Het is niet echt een mooie slag, maar wel zwaar. Maar de mooiste klok die ik hierop hang, <coughs> dat is de Friese staartklok. staatklok En die heb ik uit een erfenis. En hoe klinkt die? <coughs> nou, niet zo mooi. Oh. Nee, dat, die heeft niet echt een hele mooie slag. Ja. <coughs> ik zal hem even laten horen. Wel duidelijk, maar niet echt, uh, dit is echt geweldig mooi. Ja, ja. Uh, hij, maar hij heeft, hij heeft wel een, een, een hele uh, stevige puls eigenlijk, je hoort. Hij ja. heeft hoort... Nou, ook een hele mooie klop, met, uh, hij geeft ook de maanstand aan. Er, staan, uh, er staat zo'n uh, atlas op en twee van die engeltjes, weet je wel. Ja. En hij geeft ook de datum aan. En een heel prachtig uurwerk, want die Friesen die maakten prachtige, of ik bedoel wijze Prachtige wijze platen. Maar hij is ook echt, echt antiek. Het is echt een oude... Nee, hij is niet echt antiek. Men heeft hem laten maken in Frankrijk. Of in Friesland. Maar wie is Ongeveer men? Ongeveer een dertig jaar geleden. Hoeveel? Dertig jaar. Oh, oké. Okay. <coughs> oh, dat is echt een recente... Ik, dat, dat, dat, dat... Maar hij is toch wel een... Uh, nou, gauw een 3000 euro waard, denk ik. Ah oh, ja. En de rest van de klokken, dat mag er ook nou, zijn? Nou, dan weet ik niet precies wat de waarde is in het algemeen. Maar ik heb ze vaak van iemand weer gekocht die dat ook niet precies wist. Ik hoor er weer eentje afgaan. Ja, klopt. Dat is die andere klok die om het kwartier slaat. Oh, we zijn alweer een kwartier verder met de klok. Uh, ja, die slaat nu om uh, kwart voor. U wordt niet kwart gek kwart... van al het uh, gerinkel en getinkel en geklikken en geklak de ja. hele dag? Ja, ik hoor het niet meer. Nee. Nee, sommige mensen zeggen, we worden er niet gek van, maar ik hoor het gewoon niet. En als je met iemand aan het bellen bent, want uh, die, die hoort dan ook dat uh, gedoe... Nou ja, dan kan die, uh, en ook met de tv, dan kan die contoise klok wel eens wat irritant zijn. Ah ja. No die slaapt erg hard. En nooit gedacht, ik zet hem maar eens even stil? Nee, nooit. Nee, het is wel een werk, want je moet elke dag, uh, sommige klokken moet je elke dag, uh, ik heb bijvoorbeeld ook een koekoekvlok, en die moet je elke dag opwinden. En wat doet u nou als u terugkomt van vakantie? Nou ja, dan moet ik alle klokken weer. Uh, kijk, ik zet ze dan op een gegeven moment als ik wegga. Op een bepaalde tijd allemaal stil. Ja? En dat ik dan terugkom, dan op diezelfde tijd kan ik al die klokken weer aanzetten. Want verzetten, dat hoort niet. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je moet niet... stilzetten en op dezelfde tijd weer uh, aanzetten. dat is ook met uh, bijvoorbeeld met zomer- of wintertijd. Hè, dan zet ik ze gewoon een uur stil. En dan uh, als, als de klok terug moet zet ik hem een uur stil en dan zet ik ze weer aan. En een uh, uur uh, terug, dan is het gewoon uh, wachten tot de volgende dag. Nee, nee. Uh, sorry, precies nee, andersom natuurlijk. Nee, als je een hem door doet, dan ik laat ik hem gewoon een uur stilstaan. En dan zet ik ze weer aan. Ja. Dan, dan staan ze een uur terug. Goed. Begrijpt u? Ik begrijp het. Dank voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. En een gedaan. hele prettige avond. Ja. Dank u wel. Als u wilt bellen. Het kan nog een kwartier lang. 0800 112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 waar ik echt intens blij van kan worden. Adele, Rolling in the Deep, van uh, haar nieuwe album Afkomstig. 21, haar leeftijd. We hebben het over uh, geluiden uh, van klokken. Laat me horen. Ik hoor al een vrouw maar Laat me horen. Heute is middag 26 januari. Goedemorgen. Jetzt ist es 1 uur 49. De wetter gaat om 7 uur 45 klingen. Ja, dat was hem. Ja, ja het, is, het, is, het is een Neder-Duits. Eh, de poging van een Duitser om Nederlands te praten. Zo klinkt het. Nou ja, die uh, klok die wordt aangestuurd door de atoomklok in Frankfurt. Hè. Daar spreken ze Duits. Die wordt aangestuurd door de atoomklok in Duisburg. Ja, Frankfurt. In Frankfurt, daar komt hij vandaan. Nee, maar daar wordt hij door aangestuurd. Hè. Dat signaal komt daar vandaan. En daar spreken ze Duits, dus is van mij. Ja, maar wat is dit dan voor klok waar we nu naar luisteren? Nou, dat is dus een klok die... Nou ja, kijk... Zo loopt ja. aan. De wekker wordt om 7 uur 45 klingen. Dat is wanneer je afloopt. En dit is de tijd. Goedemorgen. Het is 1 uur 50. En dit is de datum. Ja, nou ja, dit was 1... Het is middag 26 januari. Oh ja. Nou, dat was hem. Dus de datum, de tijd en hij kan aflopen. Ja, dat, dat is de wekker. Ja, dat, dat zeg ik. Kijk, dat liet ik net horen, toch? Ja, dit is, dit, dit, maar dit is de wekker die naast het bed staat. Eh, dat is meestal met wekker trouwens. Du mooi voor je morgen. <grijgene> En die de, praat Duits. Eh, eh, en nu zegt hij praat Duits omdat hij zijn piepje uit, eh, uit Duitsland krijgt. Is dat signaal, ja. Van dat toonklok. Ja, dat is een grapje natuurlijk. Maar deze is eh, omdat hij dus altijd gelijk loopt en die gaat automatisch op de zomertijd. Ja. En uh, ja, die was er in het Engels en in het Duitsstalige. Dus ja. Ik, vond, ik nou, had al een Engels uh, sprekend kookwekkertje. Dus uh, ik dacht, nou, dan neem ik het Duitsstalige uh, gewone wekker, zeg maar. Precies. Maar dat, dat mij even opgeld is dat dat een grapje is. En dat heeft niks te maken met het piepje wat hij krijgt om gelijk te blijven lopen. Want dat hebben we al meer uurwerkjes. Maar is, is het... Eh, eh, eh, beschrijf het ding eens. Is het een klein, klein, klein wekkertje? Nou, hij is niet zo mooi om te zien. Uh, ja, hij is van onder breed en hij loopt taps toe. Het... Uh, ja, moet ik zeggen? Dus, dus, ja, het is net ja, de voorkant van een ouderwetse wedstrijdkeizer. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Oh. Als, als je hem op zijn kant legt, zeg maar. Hè? Dus hij is van onder breed en dan loopt hij van voor en achter loopt hij staps toe. En bovenop zit dan dat knopje waar je op kan drukken om hem... Maar uh... nou ja, ieder uur roept hij uit zijn eigen hoe laat het is. En tussentijds kan je dan uh, zelf op dat knopje drukken. En u wordt niet uh, zaggerijnen van het Duits geleuter naast u? Nee, maar hij roept al, al, alleen maar om het uur... En alleen als ik hem op, uh, op de wektijd zet, die kan ik ook uit en inschakelen. Dan, uh, dan loopt hij af en dan roept hij vijf minuten lang hoe laat het is. En iedere keer hoor hij zo'n tingeltje. Nee hoor, ik uh, bedoel, ik, ik, kan, ik kan het geluid hier helemaal uitzetten, dan doet hij helemaal niks. Ja, maar dat het, he het hele uur afroepen, dat doet hij alleen maar op verzoek? Uh, ja, nee, dat doet hij van ochtends acht tot s avonds tien... Want nachts niet, dat je er geen last mee hebt. Maar oh ja. je kan hem helemaal afzetten, dan roept hij helemaal niet. Maar aangezien ik slecht zien ben, is het wel handig... dat hij uh, dus gewoon ook uh, iedere uur roept. Maar ik heb ook zo'n horlogie, net als meneer Edson. tijd is 1 uur 53. Wat is een minuut voor? Maar deze klok loopt exact gelijk, die, uh, ja. die atoomklok, zeg maar. Oh ja. dit, dit, zijn, dit zijn de hulpmiddelen die het, het leven voor een slechtziende een stuk prettiger maken. Ja, dat horlogie heb ik meer voor de fun, hoor. Maar uh, ik vond het gewoon leuk en... Uh, ik heb ook een, uh, hoe heet dat, een dus Engels sprekend uh, kookwekkertje. Dat is ook leuk. En, nou uh, oh ja, daar kan je dan bij zo'n speciaal zaak kopen. Daar komt die klok ook vandaan trouwens. Dat uh, uh, kookwekkertje, daar kunt u makkelijk bij of ligt hij heel ver weg? Hmm, even kijken hoor, Ik ik hem hier op de tas. Want ik leg al op bed. Maar, oh ja, hier komt ie. Even kijken hoor. Ik ik hem ondersteboven heb. One second. Oh ja, dat is een seconde. One oh, minute. One hour. Nou ja. Oh ja, zo klinkt hij. En als het klaar is, wat roept, die, wat roept ze dan? Oh, kijk, staat, dat is één aflopen eh, Ong, ong. Nee, nee, ja wacht even hoor. Ik moet het op de tas doen, want het is donker hier. Uh... Oh, nee, ik zit nou even te klooien, geloof ik hoor. Oh ja, dat is ook een manier van aflopen. Oh, lekker subtiel ook. Ja. <laughs> en daar staat pipi, maar... En de gewone piepjes. en uh... Oh ja, die gebruik ik meestal. Oh, die is er ook nog. Ja, dus je kan op zes manieren af laten lopen. <laughs> en uh, hij roept dus uh, om de tien minuten roept hij uh, hoe ver je nog, hoeveel je nog hebt. Zegt dat je hem uur ingesteld hebt. En dan uh, de laatste tien minuten gaat hij iedere minuut roepen. En de laatste minuut gaat hij elke seconde roepen. Ah oh ja. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Zeker als je helemaal niks ziet. Maar je kan nog wel wat zien, gelukkig. Maar die heb ik ook meer voor de fun, hè? Ja. ja. En, uh... Ook een funwekker. Fun-fun horloge en een funwekker. <laughs> ja, en of... een, een kookwekkertje. Een kookwekkertje. En ik heb nog een sprekende thermometer, hoor. Dus, uh... Oh, heeft u ook nog in de buurt? Ja, tuurlijk. Ik heb alles bij de hand. De sprekende thermometer. Oh, dan mag ik wel even wat harder zijn? Komt je, hoor. de indoor temperature is 21 degrees Celsius. De outdoor temperature is 4,2 degrees Celsius. Goed, dat was het. Zo, dat is een aardige, aardige stoomkast waarin u Aardig woont. Ja, een ja. 21 graden binnen. Ja, ja nou ja, ik bedoel, het neemt geen risico, hè? Het is, uh, het is nou niet. Dan gaan toch een beetje nacht op ook. Ja, ja. Ja, 4 graden hoor hè, buiten, dat zou zo ja, kunnen kloppen. Ja, ja. Nou, dat, dat was het, uh, het sprekende deel van uw huis? Eh, uh, ja. Oké, okay, dank. Ja, maar het is nog veel meer op dat gebied. Maar het ging nou over klokken. Hè. Het dus, ging uh, over klokken. Ja, precies. Ja, en zo kwam. we. ik kwam met een horloosje gereed. Maar toen kwam meneer Ed, eh, Dus ik denk, ja, dat hoef ik dan niet te doen. En toen dacht ik, nou, dan kan ik dat wekker die nog laten horen. Precies. Worden. En zo kwam uiteindelijk uit bij de, de thermometer. Dank ja. voor het bellen, Marianne. En, ja, oké. Okay. groetjes. Een prettige hè. nacht nog. Dankjewel. je ja, Dag. Het volgende geluid. De volgende klok. Uh, dit, deze, deze is, is, is oud en vals. Ja. Ik hoop niet dat dat voor u ook geldt. Nee, nou, het valt wel mee. Ik voel me nog jong. Ik heb genoten van de uitzending. Ik vond het een feest ter herkenning. Ik heb ook een, uh, een huis vol klokken. En uh, ik vond het uh, leuk te horen hoe, uh, dat ik niet de enige ben die getikt is. En dat er een hoop mensen zo enthousiast zijn over hun klokken. En... Uh, als u nog de gelegenheid had om tot na tweeën te luisteren, dat kan dus niet, dan hoort u er ook nog een, een hoop uh, verder slaan. Maar ik uh, vond het hartstikke leuk en ik heb ook weer een beetje bijgeleerd. En uh, overigens, dit geluid wat u hoort, dat noemde u dan oer-Hollands. Uh, yeah. Maar dat is het dus in feite niet, want het is een imitatie van de Big Ben in Londen. Dus het is eigenlijk oer-Engels. Ja, ja, ja, ja, De zogenaamde Westminsterslag. Ja. Yeah. Westminster is de wijk in Londen waar dus de Big Ben staat. Ja. Yeah. En het uh, is in feite oor, oor Engels, de, de, west, de melodie die... De... Maar dat heet ook de slag. dat is west het geluid. Ja, Westminster -west slag. dat uh, genoemd naar de wijk Westminster, waar, uh, waar dus de Big Ben in staat. En uh, dus de, de, de, de melodie die de, die de BBC dus ook nog uh, afspeelt, hè? bij de radio da, da, da, da, da, da dat ja. is hem, maar uh, en, uh, ja, ik, ik, zou, ik zou nog veel meer kunnen horen. Ik heb allerlei type klokken. De klokken die draaien en als je mijn huis binnenkomt, dan kom je eigenlijk al binnen in een zee van getik en zo. Ik zal kijken of ik er nog gauw eentje kan laten Ja, snel nog eentje, ja. Ja? ja. even kijken hoor. Dat is een klok met een melodietje. Want die, die vorige mevrouw die had ook hartstikke leuke dingen allemaal. Dat uh, ben ik jaloers uh, op. Even kijken of ik hem... Uh... Oh, nog valser. ja. Oké, okay, dit, dit, dit, dit, dit, dit is te erg. Dit doet pijn en mooi. Even heel kort, wat is dit? Dit is een, een, zo'n klokje, een heel goedkoop klokje, wat, wat allerlei melodietjes okay. uh, slaat. Uh, jammerloos. Ik, ik ga afronden. Ik wil nog één bellen graag even uh, ja. aan het woord ik, ik krijg te horen dat hij bijzonder is. Dank ja. je wel. Ja, leuk hoor, dank. dag. Dag. Wat, wat is dit geluid? Laat even luisteren. Dit klinkt echt heel oud. Ja, dat klopt. Goedenacht. Met wie praat ik? Nou, ik spreek met Hans. Goedenavond. Dag, Je hoort Hans. nu een uh, uh, midden-16e-eeuws Frans huisuurwerk. En uh, daar zit nog echt een klok. Uh, dus niet een bel zoals wij die kennen. Maar echt een, uh, een, een klok zoals die in een torenklok. Die vorm zit er bovenin. Zo, maar ook echt groot. Ja, het hele uurwerk is uh, met bel en alles erop... is ongeveer 55 centimeter hoog. Wauw. Ja. Nou, dat, en dit, deze klok, die, die, hoe lang heb je die? Ik heb hem nu uh, een maand of vijf. En uh, dat is uh, eigenlijk het topstuk in mijn verzameling uh, geworden. Nou, ik, ik, het, het is heel spijtig, we hebben geen tijd meer. Uh, ontzettend jammer. Ja. Maar ik wil je heel hartelijk danken voor het bellen en een hele prettige nacht nog. Oké, okay, bedankt. Hè. Dag. Het Ik spreek snel het antwoordapparaat in voor morgen. Er is één nieuw bericht. Hadi ah, Frank, uh, jouw gasten zijn twee. Nee, dat is, dat is het begin van, van gisteren. goede nacht. Bij jou is uh, Nahoem Wijnberg de gast dichter... en hoogleraar Industriële Economie en Organisatie aan de UvA. Morgen, uh, jouw dag, dus donderdag vandaag, is het Gedichtedag. Het thema is nacht. Waar ik benieuwd naar ben, is Nahoem Wijnberg zelf een nachtmens? Mooi gesprek. Dag. Kasseluna is aan het einde. We beijeren deze uitzending vrolijk uit met onze uh, normale klanken. Dank voor het luisteren. Hele prettige nacht. En als je wakker blijft, kun je luisteren op Radio 1 naar nog steeds wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Prettige nacht nog. En groeten. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV.